De Benefietavond voor Japan heeft 6 miljoen euro opgebracht. In de Amsterdam Arena keken 35.000 bezoekers... naar optredens van Jan Smit, Nick en Simon en de toppers. Ook was er een vriendschappelijke wedstrijd... tussen Ajax en de Japanse eredivisieclub Shimizu s pulse De Rode Kruis heeft voor de slachtoffers van de aardbeving... en het tsunami, Giro nummer 6868, geopend. Het ingezamelde geld is onder meer bedoeld voor medicijnen en dekens... en het bouwen van opvangcentra in Japan.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 Opnieuw, nacht en goed te weten dat u nog steeds bij ons bent. Ja, u heeft het ongetwijfeld gehoord. Bij Defensie vallen er waarschijnlijk 6000 gedwongen ontslagen. En ook bij bedrijven als MSD Organon en TNT Post... zullen heel veel mensen hun baan verliezen... om het over bijvoorbeeld de bouwsector nog maar niet te hebben. En wat ik nou graag van u wil weten... bent u wel eens ontslagen en waarom was dat dan? Wat betekende dat voor u? Hoe pakte u daarna de draad weer op? Of wie weet, werkt u wel bij Defensie en hangt ontslag u nu boven het hoofd? Wat doet die onzekerheid met u? Hoe gaat u ermee om? Wat betekent dat voor uw toekomstplannen? Nou, daarover ga ik het graag met u hebben tot twee uur vannacht in Casaluna. U kunt bellen met ons gratis nummer 0800-1121, 0800-1121. Mailen dat kan naar casaluna.nchv.nl En een berichtje sturen op Twitter, dat kan ook. En dat kunt u dan richten aan Luna. Muzikaal gaan we de crisis te lijf vannacht. De crisis waaruit al die ontslagen toch voortvloeien... met liedjes die troosten, die hoop geven... maar ook met liedjes die de crisis op de hak nemen. Maar eerst ga ik praten met mevrouw Groenewegen. Goedenacht. Goedenacht. Ja, ik ben, in, om maar meteen met de deur in huis te vallen... ik ben in 1990 voor mijn leven lang ontslagen... Uh, ik kreeg te horen van het arbeidsbureau toen ik mijn burgerlijke plicht vervulde dat mijn levensboek uit was. Ik was toen 42 jaar en dat ik er maar aan moest wennen, dat ik nooit meer zou mogen werken. Zo, dat is een prettige ik, boodschap een als je HBO. 42 nee, bent. En mevrouw Groenewegen, mag ik vragen uh, welk beroep u uitoefende eertijds? Ja, ik ben nog steeds muzikus. Muzikus? Ja. En, en, en op welke manier was u actief als muzikus in 1990? Ik gaf les. U gaf les? Ja, op al... instrumenten, daar heb ik mijn bevoegdheid voor. Mm -hmm. En u gaf les aan de muziekschool? Ja, een, een, een collectief. Het was, geen, het was in een dorp in het zuiden van Nederland. En uh, wij hadden toen een, een soort met collectief. En, ja, dat is toen uh, opgedoekt op een gegeven moment. Ja. Ook ja. En, uh, nou ja Toen ging ik dus naar het arbeidsbureau. En dan zeiden ze, mevrouw, uh, u bent dat 40 ik was te oud. Ik moest er maar aan wennen dat, uh, dat mijn levensboek uit was en dat ik nooit meer zou werken. En hou, doe, daar kon ik het mee doen. Ik kon er dus afstappen. En uh, ik hoorde dus, en vele met mij, uh, tot de lost generation. Dat werd mijn aanpassa ook gezegd. Ik heb nooit meer een kans gehad om uh, te integreren, want uh, het hoofd aanwezige was dus uh, gecomprimeerd MBO en aangezien ik HBO uh, had uh, viel ik er buiten. In ja, ja. de loop der jaar, run, want ze hebben heel erg gegogeld met al die wetten en toestanden. Uh, willen ze iedereen weer aan het werk hebben. Maar je zit met een dusdanig niet meer te overbruggen gat in je cv. dat je gewoon kansloos bent. Maar mevrouw Groenewegen, u heeft inderdaad twintig jaar niet meer gewerkt. U bent twintig jaar niet We meer actief geweest ja. op de arbeidsmarkt. Ja. En er was nergens een baan te vinden als res, of, of, of, of. Nee, nee. Nee, want je wordt dan uh, afgewezen als zijnde te oud. Want men was enorm en is te allergisch voor oudere mensen van boven de 40. Nu ben ik inmiddels de 60 gepasseerd. Dus nu kan ik het helemaal wel schudden. Maar hoe heeft u dat ervaren dan de afgelopen 20 jaar? Het heeft je leven geruineerd. Ik heb er heel veel tranen uh, voor gehad. Mm -hmm. Ik ben echt heel erg depressief geweest. En uh, nou ja, je leven is geruineerd. Uh, Contacten, uh, dan raak je voor een deel kwijt. Uh, er zijn heel veel mensen met mij die in zo'nzelfde situatie zitten: ja. die kansloos thuis zitten. En de maatschappij roept dan wel: en we kunnen geen werknemers krijgen. Nee, omdat ze die hele lost generation uh, quasi uh, ja, ongeschikt houden ja. om je te ontwikkelen. En, en ik beleef het zo van, ja, de samenleving vergrijst en zo. Uh, in mijn beleving is dat een klein beetje een volksvlakkerij. Want er zitten volksstammen van oudere mensen van 55 plus tot en met 64... Uh, die ik graag willen werken, maar gewoon, gewoon geen enkele kans maken. Er nee. is geen schijn van. Mevrouw Groenewegen, ja, maar... mag, mag ik u nog even wat vragen? Heeft, heeft u in al die jaren nooit overwogen om freelancer te worden... om freelancer, muzieklessen te gaan geven? Dat heb ik ook gedaan, ja. Maar daar uh, toen kreeg ik van de gemeente waar ik toen woonde te horen... van mijn bedrijfje, mijn ondernemingje was een doodgeboren kindje. Ik ben eruit gedraaid met een paar duizend euro schuld. En je bent een particulier docent... Dus uh, je hebt juridisch heb je gewoon het kapitaal niet om de mensen te vervolgen als ze je niet betalen. Nee. Je kunt er geen deurwaarde op zetten, want de kosten zijn meer dan de baten. Dus uh, het, het was niet levensvatbaar. En als muziekdocent werd je kapot geconcureerd door alle gesubsidieerde instellingen. Waar u niet aan het werk kon. Ho hoe zit u nou in uw toekomst, mevrouw Groenewegen? Ik ben over twee jaar 65 en dan dank ik God dat je in de AOW zit. En dan bent u al van iedere uitkering en noem maar op. Ja. En uh, toen ik zestig werd, drie jaar geleden, toen dacht toen heb ik de knop omgedraaid. Ik heb een vreselijk ongeleden ook het kwalijke imago dat je hebt als werkloze. Mm -hmm. Het is echt, uh, je bent al quasi een beroepsprofiteur. De maatschappij, of, of met name de media, voeren een enorme negatieve hetsen tegen alles wat werkeloos is. Want je bent de lui dat je ons lieve heer goeiedag zegt. En zo heeft u het ervaren. Ja, maar zo is het vaak wel. En, u kent het wakkere ochtendblad wel. Als er gefraudeerd wordt in, uh, in de, met een bijstandsuitkering, staat dat op de voorpagina. Ja, ja, ja. Maar je schrijft nooit, nooit of nooit over van hoe problematisch het kon zijn als je met steeds. Uh, krappere inkomsten komt te zitten. Nee, dat, dat is uh, de andere kant van het verhaal. Uh, en, nee, Die kant is. wordt minder verteld. Minder vaak verteld. Mevrouw Groenewegen, u dankt uh, uh, uh, de heer dat u de, de, de AOW kent als u 65 bent. U zei daarvoor, op mijn 60ste heb ik een knop uh, omgezet als het ware. Ja, want toen is er een soort nieuwe levensfase voor je ingaan. U zult begrijpen dat je voor geen enkele reguliere arbeid... meer in aanmerking aanmerking, zeker met 60 niet meer. Nee. En ik zit om... Arbeid verleden. niet op therapie, want daar worden heel veel uitkeringsrechten afgepoeierd met een soortement therapie. Ik wil geen therapie, ik wil werk. Dat is een heldere uitspraak, mevrouw Groenewegen. Mag ik u danken voor uw verhaal? Heel graag, ja, dank een, u wel. Hoor. En een goede nacht nog. Ik zei ze. Dag mevrouw Groenewegen, Dag, dank u wel. Ron, goede nacht. He, goede nacht. Ron, jij hebt ook ervaring met ontslag? Ja, ik, ik werkte bij Sony, ja, in Haarlem, en uh, daar had je zes banen gehad. Binnen het bedrijf ook binnen tien jaar. Ik tien jaar gewerkt. Ik had net mijn juur gehad. Ik had een gouden plaat gekregen. Je had een gouden plaat gekregen? Ja, dat krijg je. Toen de tijd tien jaar in dienst was, kreeg je een gouden plaat. Oh, ja, dat is wel toepasselijk bij een platenmaatschappij. Ja, Ja, dat is wel, dat wel leuk. Nou, ja, gezellig. Etentje met de collega's, daar so dingen. En, uh... Wat deed nou, je bij Sony wel. op het laatst? Wat zegt u? Wat deed je bij Sony op het laatst? <coughs> ik, was, ik ben begonnen als, als machinist in het Ketelhuis bij de platenperserij. Ja. Zeg maar. En toen ben ik omgeschoold als uh, drukker. Maar dat was niks voor mij als opzetdrukker. toen ben ik uh, uiteindelijk weer als, als uh, techneut in de CD-finishing uh, gaan werken. Als, als monteur. Oké, okay, oké. Okay. En, en je vierde je tienjarig jubileum. Maar je kreeg die gouden ja. plaatsen. Dus dat was allemaal ja. nog heel feestelijk en ja, heel en Wij zagen eigenlijk wij zagen binnen de productie uh, al uh, een beetje teruglopen, zeg maar. Het ja. was, was continu, die nachtdienst, avond en, en ochtendienst had je. En in de nachtdiensten, daar zagen wij al van aan, nou, dat is gewoon niet veel te doen, weet je wel. Dus we zagen wel een beetje aankomen. En de productie werd naar Oostenrijk overgeheveld. En op een bepaald moment, ik denk, ja, god, dan kwam ik naar, binnen, op smiddag. Ik zal me ja. goed herinneren. De... Of ik even naar personeelszaken wilde gaan. Nou zo werkt working. Nou ja, zien wel, hè. Uh, totaal geen idee wat er zou gebeuren. Maar toen werd me dus verteld van, nou, het gaat slecht. En, uh... Er gaan een hoop mensen uit en, en, en, en jij bent even de eerste, Dus nou ja, dat is altijd een leuke eer natuurlijk. Dus nou ja, het was klaar. <laughs> het was gewoon klaar. En, uh, toen zeg ik ook van ja, ik zie een paar mensen, hoe moet je goed luisteren. Ik zeg, uh, ja, daar kunnen jullie ook niks aan doen. Ik zeg, dat uh, begrijp ik ook wel. We hebben het ook wel een beetje zien aankomen. Zeg maar, uh, ik vind het eigenlijk niet leuk dat ik uh, als eerste ontslagen word hier. Dan zou er nog meer volgen hoor. Ja. Ik zeg, ik loop wel een beetje met een brandmerk op mijn rug. Ik zeg, dat vind ik nou niet zo echt, echt prettig. En toen? Nou, toen hebben ze gezegd van ja, god, wat, wat moeten we? dat was een goede afbouwregeling, dat wel. En ik zeg, joh, ik, zeg ja, ik heb daar eigenlijk helemaal geen zin meer in om, om nog te werken. Ik zeg, want, ik zeg, als ik hier binnenkom morgen, weet iedereen dat ik over twee maanden of drie maanden eruit ga. Ja, dat konden ze zich wel voorstellen. Nou, toen hebben we een regeling getroffen dat ik gewoon... Uh, zeg maar, thuis kon blijven en gewoon doorbetaald werd... in de tussentijd uh, gewoon naar een ander werk kon zoeken. Ja, en hoeveel moeite heeft het je gekost rondom een ander werk te vinden? Ja, in het begin denk je van... Uh, dat, is, dat, is, dat is het altijd. In het begin denk je van, je eet je mensen, jongens. Het, uh, het is natuurlijk best wel uh, heel veel mensen... Uh, vooral veel mensen die lang bij een bedrijf werken zien... natuurlijk erg tegenop om, uh, om voor een ander bedrijf te werken... en, en, en een andere werkgever te zoeken. Omdat ja. ze zelf vastgeroos zitten in een functie. En, nou, ik, ik had dat niet zo hoor, maar uh, in ieder geval, uh, ik weet toch wel goed... er was een buitenfirma bij Sony uh, uh, aan het werk. Die deden uh, lopende banden maken voor mm -hmm. het uh, systeem te automatiseren. En ja, op een bepaald moment uh, dan is het via via. En uh, ik, zat, denk ik ben net twee weken thuis of zo. Ik, uh, nou ja, het is niet anders. En uh, ik kreeg een telefoontje. <tus> Jongens, als je spreekt met die, die van uh, die, die firma... En, uh, ja, wij hebben hier een naam gekregen van, van een collega of een chef van mij. Ja. Zou je bij ons willen werken? Ik zei, oh god, ik zeg, ik heb geen idee. Wat doen jullie dan? Ja, ik doe dat en dat. We maken lopende banden en alles en nog. Maar nou ja, in, in, in ieder geval, ze waren ook nog bezig bij, bij het pand van Sony toen de tijd. En, uh, nou... Uh, en, en, ben je er aan het werk gegaan? Ja, ik zeg, ik zeg ik weet je ik wat je doet? Ik zeg, kom maar even bij me langs. Dan zet ik even koffie, gaan we even praten. Yeah. Dus die mannen die kwamen, die kwamen binnen twee uur bij me langs. Uh, en ze praten. Ik zeg, joh, je moet luisteren. Ik heb toch niks te doen. Ik, ik, ik ben toch ontslagen. Dus uh, waarom zou ik het niet doen? Dus toen ben ik aangegaan met hun en toen, drie dagen later, stond ik in hetzelfde pand bij Sony <laughs> aan de lovende banden te zetten. Maar namens een andere, namens een andere ja. firma. En hoe lang heb je bij dat bedrijf gewerkt uiteindelijk rond, tenslotte? Nou, het niet zo lang hoor, een half jaar, want ik ging in de buitendienst. En dat beviel me niet, en toen heb ik zelf weer ontslag genomen, toen ben ik uiteindelijk ben ik weer... Uh ja toen eigenlijk ben ik bij een waterschap terechtgekomen en dan zit ik nu ook alweer weer tien jaar dus oké okay, maar je bent niet lang werkloos geweest in ieder geval dat nee, ja, staat ja, ik zo niet nou, wees blij zou ook zeggen ron ja, ja. ron mag ik je bedanken voor je verhaal ja en dan kun ja, je, je dat nog geven voor iedereen die werkloos wordt zit niet bij de pakken neer wees positief en uh, steek je nek uit Weet je ik bedoel, ga proberen uh, ga de boer op ga de boer uh, op zorgen dat je ga ga desnoods bij bedrijven langs laat je, je gezicht zien ja Zegt gezegd dat je geen werk hebt en je wil werken. Ik denk, iedereen die wil werken... kan volgens mij best werk krijgen. Als je me positief ben ingesteld. Nou, een positief bericht Kom. van Ron. Ron, dank je wel. Ja. En een nee. goede nacht nog. Dag. Ja, doei. Dag. Ook in de telefoon meneer Van Teijlingen. Goeien nacht. Meneer Van Teijlingen, u heeft ja. ook uh, uw nodige ervaring... Hè, als het gaat om ont, uh, ontslag en ontslagen worden. Ja, uh, dat is me drie keer overkomen. Ik heb drie keer? Trakteerd. Ja, drie keer. Uh, officieel heet het dan van uh, rechtswege ontslagen. En dat betekent dan uh, twee keer vanwege een bedrijfsluiting. En uh, dat is dan de laatste keer geweest. En daartussendoor nog één keer vanwege een, re een reorganisatie. Mag ik vragen ik wat was... uw beroep is, meneer Van Teijlingen? Uh, nu? Nee, uh, toen? Toen. Uh, ik ben uh, retisseur reproductiefotograaf geweest. Micromonteur, lithograaf. Voorman van afdelingen waarbij ik mensen opleide in de praktijk en ook uh, nou, productie moest draaien. Ja, ja. Uh, voorman van afdelingen waarbij uh, fotografie, uh, micromontage, uh, proefdrukken uh, het geval was. Dus uh, ja, ik heb van alles en nog wat gedaan in de grafische sector. Erg leuk om te doen, maar na drie keer uh, dat me dat overkomen was, het ontslag dan, heb ik gedacht van nou en nu is het welkjes, ik ga nu wat anders kiezen. Ja, ja, en uh, op welke manier heeft u dat uh, in de praktijk gebracht, dat voornemen om iets anders te gaan kiezen? Maar dat lijkt me nog niet zo makkelijk als je je lange leven als graficus hebt gewerkt. Nee, nee, makkelijk is het niet. Het is eigenlijk net zo moeilijk om een keuze te maken of te bepalen dan wanneer je uh, ja, een pakweg op de middelbare school zit. Of misschien nog moeilijker, want dan kan je het veel beter overzien. En dan zie je hoe groot de keuze is. Uh, ik kreeg een telefoonnummer van iemand. Uh, dat, uh, en dat was van een meneer die uh, mensen opleidde uh, in de beveiliging. Daar heb ik contact mee opgenomen. En zo is dat balletje gaan rollen. Die meneer is, meneer is bij mij thuisgekomen op, uh, een, ja, voor een gesprek. En uh, hij zei ook laat van ja, dat, dat ging mij er ook vooral om een bepaalde indruk te krijgen. Want je moet natuurlijk toch uh, als beveiliger uh, ja, een bepaalde uh, kwaliteit hebben. En uh, dat zie ik ook een beetje af van hoe het er thuis uh, een beetje uh, uitziet. Het gaat er niet om wat er staat, maar hoe het erbij staat. Ja, ja dus dat, dat nam je meteen in de schouw toen hij uh, bij u op bezoek was. Ja, en zo is dat balletje gaan rollen. Ik heb het doorgespeeld aan het UEV. En uh, nou, die vonden ook altijd zo dat ik positief ingesteld was. En, ik heb die opleiding gekregen en ik ben nu ruim een jaar uh, als uh, mobiel surveillant aan het werk. En hoe bevalt dat? Prima. Ja? Ja hoor. Geen spijt en, uh, van, van het verlaten van de grafische sector? Nee, ja, ik vind het jammer, want het, het staat het dichtst bij me. Laat ik, uh, uh, uh, ja, dat, dat vooropgesteld... Maar uh, er is zo weinig toekomst in, uh, in, in die sector. Ik denk dat het gaat allemaal naar uh, Oost-Europa of nog verder. Het ene bedrijf sluit in naar het ander. Nou, drie keer vond ik het welletjes. Ja. Ik word over drie weken 60. En uh, ik heb helemaal geen problemen met nachtdiensten. Ik denk, ik, ik, ik pak alles aan wat. Uh, U bent nu ja, ook aan het werk? Ik ben nu ook aan het werk, ja. Ja, wat staat er vanavond op het programma? Ik uh, rijd vanavond in een be uh, rond in een bedrijventerrein... en ga nog even met de collega mee om te kijken hoe ik uh, kan gaan visiteren. Ga kan gaan visiteren? Wat wil dat zeggen? Uh, mensen controleren om uh, te kijken wanneer ze het bedrijf verlaten of ze niet iets uh, per ongeluk hebben meegenomen. Per ongeluk, ja, precies. Of meenemen. Ja, ja. Is echt heel netjes. Ja, nou, dan, dan wens ik u nog een goede nacht eens. Ik vind het mooi dat het ook alweer zo'n positief verhaal is. U, u bent ook niet bij de pakken gaan neerzitten, dus. Uh, nee, uh, nou ja, kijk, uh, je hebt vooral jezelf ermee als je bij de pakken neer gaat zitten. En ik begrijp heel goed wat, wat die mevrouw te straks zei, ja. van dat ze nooit meer aan de slag kwam. Dat is ik ook heel frustrerend natuurlijk. Zegt u? Dat is ook heel frustrerend natuurlijk, hè? Ja, ja. Ik had uh, net mijn zilveren jubileum bij de eerste baas achter de rug. En toen hoorde ik dat een bedrijf, waar overigens uh, ruim 630 mensen werkten, ging sluiten. Dus ik was bijna... Uh, 41. Toen ik aan mijn tweede baan begon. Ja. En, maar ja, opgeven ligt niet in mijn aard. Waarbij ik niemand uh, op een bepaalde manier wil neerzetten. Want het is heel moeilijk om als ouderen aan de slag te komen. Uh, ja, dat want, bleek ook wel op dat verhaal van mevrouw Groenewegen. Ja, ik snap dat helemaal. Want ik heb eigenlijk. Het is voor mij een kwestie van geluk en doorzetten. Dus van, van alles wat. Ja. Maar er zijn zoveel mensen die inderdaad zoveel kwaliteit hebben. En die worden, ja, er wordt van iedereen gevraagd om langer door te werken. En die krijgen de kans gewoon niet. Nee, dus wat dat betreft uh, is het lang niet makkelijk voor iedereen. Dat, dat, uh, dat is u ook duidelijk. Maar u heeft veel geluk gehad en u bent nu uh, aan het werk Op dit eigenste moment uh, zelfs. Ik wens u ja. alle, alle succes vanavond. En doe voorzichtig, hè? Ja, dank u wel. Afgesproken. En succes met uw programma. Dank u wel. Dag meneer Van Tijlingen dag, ja, uh, ontslag dat staat centraal uh, in uh, Lula vannacht. Ik had een uh, gesprek natuurlijk uh, over, uh, over massa ontslagen en over hoe je die begeleidt. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat als je dan een van die mensen bent die hun baan dreigen te verliezen, dat de wereld er toch ineens heel anders uitziet. Want bijvoorbeeld, misschien werkt u op dit moment wel bij Defensie of u werkt bij MSD Organon of bij TNT Post en u, u ziet de bui al hangen. U denkt ja, die baan van mij die hangt aan een zijde draadje. Dan ben ik ook benieuwd wat die onzekerheid nou met u doet. Hoe u daarmee omgaat, wat dat betekent voor uw toekomstplannen. En ook als u in het verleden ontslagen bent. Uh, we hebben al een paar mensen gesproken natuurlijk vannacht die dat is overkomen. En uh, dan ben ik benieuwd waarom dat was en hoe u daarna die draad weer heeft opgepikt. U kunt bellen 0800-1121, 0800-1121. Mailen kan naar casaluna.ncf.nl. En twitteren dat kan uh, door een berichtje te sturen, at casaluna. Ja, en de muziek die heeft met de crisis te maken. De crisis die, eh, die ontslagen eigenlijk toch voor een groot deel veroorzaakt nu. Eh, al die massa ontslagen waar we nu mee geconfronteerd worden. En eh, de liedjes die ik heb uitgezocht, dat zijn liedjes die troosten in tijden van crisis. Of die hoop geven of die de crisis op de hak nemen en te lijf gaan. Het eerste liedje is een mooi troostend liedje. Een liedje dat staat op de eerste cd van Lanette van Dorre. Denk je dat het goed komt? En zo heet het liedje ook.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 goed komt. Lennette van Dongen. Denk je dat het goed komt van haar eerste CD? En op dit moment staat Lennette in het theater met haar voorstelling Hoogseizoen. Die is morgen en vrijdag te zien in Haarlem. Aan de telefoon Tineke van den Burg. Goeienacht. Berg. Berg, Tineke van den Berg. Nee, me niet kwalijk. Nee hoor. Tineke, jij hebt ook je ervaringen met ontslag, hè? Ja. Ja, ik werd uh, ontslagen bij een school waar ik net uh, twee, drie jaar werkte. Ik, ben, ik heb het niet eens onthouden. En dat was uh, een scholenkoepel die ging onbezuinigen. Dus ja. gingen behoorlijk veel mensen uit. En uh, dat heeft alles te maken met de krimp in de buitenkanten van het land. Mm -hmm. Jij gaf les op die school? Ja. En, en welk vak gaf je? Muziek. Muziek? Ja. En uh, uh, er, werd, uh, uh, er werden mensen ontslagen omdat ja. de, de, de ja, leerlingen aantallen te, te, te klein waren? Ja. Mm -hmm. ja. En hoe werd jou dat medegedeeld? Dat jouw baan zou komen te vervallen? Oh, dat is een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk helemaal niet meer. Dat heb ik gedeleteerd. Dat heb je gedeleteerd, maar op een gegeven moment moet je toch duidelijk zijn geworden dat je ontslagen zou worden. Het zal wel een brief geweest zijn. Ik denk dat er, dat er eerst allemaal... Uh, ja, ik weet het eigenlijk niet meer zo goed hoor, want echt waar, ik vond het zo... Uh, het was namelijk zo'n leuke school mm -hmm. om daar muziekles te geven. En uh, wij hadden, uh, een jaar daarvoor hadden wij, uh, in, in Groningen was het, hadden wij de onderwijsprijs gewonnen met die school, omdat uh, ik daar muziekles gaf en mijn collega uh, uh, gaf uh, handenarbeid en mm -hmm. wij probeerden dat uh, op elkaar af te stemmen zodat we dan bijvoorbeeld, als het over Pergines ging, uh, dus Noorse muziek, ja. dan, dan ging zij trollen maken. Of als het over dik en heel dun ging, dan uh, uh, ging ik over muzikale tegenstellingen en dan ging zij over die kunstenares die die hele dikke mama beelden maakte waar je met een trapje de vagina inloopt. En uh, Giacometti, die, die hele dunne ja, uitgerekte ja, maakt. Ja. Nou ja, zo dat soort dingen. Wat leuk, wat een leuke manier om creatieve vakken aan elkaar te koppelen. Nou ja, geweldig. Ja. Nou en verder, um, als zij uh, studeerde, zij voor regisseur... En um, ja, dan deden we een musical. En dan deden we echt, ja niet een beetje, maar echt heel erg. Uh, dus, dus als kinderen allemaal vol verbazing naar een bepaald punt moesten kijken... dan mocht ook geen enkel kind naar zijn vader, en moeder of oma en opa kijken. Moest gewoon, iedereen moest dan gewoon echt ook goed gefocust zijn. Ja, ja, ja. dus enorm leuk werk. Uh, werk dat ja. ook gewaardeerd werd. Jullie ja. kregen die prijs. Ja. En dan ineens toch dat ontslag zag je het aankomen. Ja. Nou ja, jawel, want ja, ze hadden het erover dat er veel mensen uit moesten en zo. Dus ja, ja, dan zie ik wel aankomen dat ik de eerste ben. Ja. Ik bedoel, wat stelt het nou voor? En jouw collega van, van, van, van uh, uh, handenarbeid, kon die wel blijven? Nou, die was vrijwilliger. Ja, ja. Die deed ze gewoon omdat ze het leuk vond. Ja, en ik deed het gewoon. Omdat, ja, ik ben daar ook, ook ingerold omdat iemand... Uh, een van de leerkrachten die, die heeft als, als poot zeg maar muziek. En uh, haar collega met wie ze een klas deelde, die werd ziek. Dus toen moest ze de hele klas overnemen, vond ze ook heel leuk. En toen waren ze op zoek naar iemand die muziek kon geven. Ja, ja. Maar ja, nu is de situatie zo dat zij ook muziek geeft. en uh, ja, Alleen dan, dan komt er een ander schooltje, dat had ik eerder. Daardoor konden ze mij ook vinden... Uh, een schooltje in een heel klein dorpje met 45 kinderen. Ja. En het hoorde ook bij dezelfde onderwijskoepel. Ja. En ineens zei de directeur in, uh, in maart tegen mij... Uh, Goh, maar sorry, uh, Tineke. Jij, uh, ik moet je wegbezuinigen, want uh, het personeel moet inkrimpen. En ja, uh, yeah. nou ja, dan moet ik gewoon andere leerkrachten voor laten gaan. Ja, ja, ja. Uh, wanneer is dit gebeurd, Tineke? Nou, dat, dat, dat eerste is denk ik in 2005 of zo geweest. Ja. En dit is nu, in, nu voor de zomervakantie geweest. Heb je inmiddels al nieuw werk kunnen vinden? Nee, daar zoek ik helemaal niet naar. Nee, waarom niet? Omdat ik gewoon... Ik ben ergens daar in 2006 uh, met mijn eigen onderneming gestart. Ja. En, uh, ik geef les op de school waar ik les gaf uh, als personeelslid. Maar daar huur ik gewoon een ruimte... En dan geef ik allerlei soorten lessen. Bijvoorbeeld ook een zoekje instrument met collega's die dat voor mij regelen. Die bugel en viool en slagwerk met improvisatie en nou weet ik veel geven. Dus je bent eigenlijk zzp'er nu? Uh, ja. ja. En bevalt dat goed? Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Ja. Nou ja, en ik heb een aantal koren en ja, ik doe allemaal ensemble dingen en coachings. En, uh... Dus je bent goed aan het werk, alleen dat werk op die enorm ja. leuke school met die enorm leuke collega, dat mis je? Ja, maar ik heb dus nu dit jaar, omdat ik die cursuszoekje instrument heb georganiseerd... Ja. behalve een aantal andere cursussen, heb ik gewoon... Ik heb heel veel leerlingen. Ik geef drie dagen in de week na schooltijd les... en dan daarna ga ik nog naar een koor of zo. Dus ik ga heel vaak om twee uur de deur uit... en dan kom ik pas om een uur of uh, elf, twaalf thuis. Ja, genoeg, en, uh, genoeg werk dus wat ja, dat betreft. Ja, alleen de rare situatie nu is dat ik dan wel op dat schooltje wegbezuinigd ben... En daar via die u bog constructie ik... weer aan het werk bent. Nou ja, nee, maar kijk, dat ik wel... Um, um, dat die, die koppel mij dus niet aan het werk heeft gezet... maar mij in een vervangingspool gezet... heeft, terwijl ik officieel alleen maar uh, muziek mag geven... Ja. En dat erkennen zij niet eens als diploma. Dus ik ben eerste graad bevoegd. Ja. <laughs> Docent muziek. Maar voor alle andere dingen niet. Dus noemen zij dat niet bevoegd. Ja. Maar ze hebben me ook geen ontslagbrief gestuurd. Dus ze hebben me het hele jaar ietsje minder, maar wel salaris betaald. En ja, nou ja, nu kreeg ik een paar weken geleden een mailtje van mijn oude directeur. Van goh, we willen graag dat jij de musical gaat doen met onze kindertjes. Ja, dus het is op een wat slordige manier allemaal afgehandeld... in uh, ja, jouw ja, dienstverband met die school. En, maar dan ja, gelukkig... nou kreeg ik gisteren een brief van... ja, we willen een gesprek met je in april. Ja, en daar heb ik nu net geen tijd voor... want ik zit helemaal vol met concerten. Weet nee, nee, en allemaal nee, nee. Allemaal nee. Nee, nou, misschien dat je dat op een later moment weer eens met ze in gesprek kan. Een, een, een, ja. een mooie baan op een leuke school, maar een wat rommelig personeelsbeleid, ja. Ja, volgens mij. Tineke, ik ga pracht, je onderbreken. Het is een prachtige school, echt. Nou, dat is fijn om te horen dat je, ondanks dat die school nog steeds een warm hart uh, toedraagt. Ik ga je nu onderbreken, Tineke, ja. want er bellen meer mensen die hun ja. verhaal graag willen vertellen. Jou uh, bedank ik heel hartelijk voor jouw verhaal. Alsjeblieft. Tineke van der Berg, dank je wel. Jasper nacht. goeienacht. Ja, goeienacht. Ja, ik herken... Uh voor een deel in het vorige verhaal... Ja? Dat, dat één tendens volgens mij is... en de UWV heeft daar uh, zelf onderzoek naar laten doen... dat, uh, nou, ik, ik weet de percentages niet meer uit mijn hoofd... maar dat de markt op den duur wordt dat 50% ZZP'ers wordt... dat iedereen uh, ja, zich gaat laten inhuren... en niet meer in vast dienstverband is. En ben jij die weg ook gegaan, Jasper? Uh, ik ben het begonnen en ik ben erin gestrand. Want ik ben erg slecht in boekhouding enzovoort. Ja. En, maar goed, ik, ik ga dat nu heropstarten. Eh, als, als klusser. Nou, eigenlijk wil ik meubels maken. Ja. Maar een, een, een ander gegeven... en Ik weet niet of dat... Want ik ben pas een kwartier geleden ingehaakt op het programma. En een ander gegeven was ook dat de UIV ook onderzoek heeft laten doen. En vanaf 55 plus heb je... 2% kans om nog weer aan de slag te komen. Dus in een vast dienstverband. Ja, dat is inderdaad wel heel erg weinig. Want had jij vroeger wel een vast dienstverband ergens? Ik, ik had het laatste... Ja, ik heb van alles gedaan. Maar het laatste zat ik bij de... Uh, de beste bakker van Nederland. In de beste retailwinkel van Nederland. Uh, in, in dienstverband. Maar daar en wat, waren deed die de wat deed je bij die beste bakker? Wat deed je bij die beste bakker? Ik was de... Ja, je had de nachtbakkers, dus die echt het brood bakten enzovoort. En ik deed dan overdag de bakkerij, de appeltaarten en... en nou, van nou, een aangenaam ja. werk. En, en waarom ben je, ben je daar ontslagen, als ik vragen mag? Um, nou, er was van een... De directeur die zag mij dus erg zitten om, om de oude meneer Hartog op te volgen. Dat er een oude iemand was voor het eerst. mijn. En wat, wat deed de oude meneer Hartog? Ja, die, die werkte daar nog steeds op zijn oh, 86, okay. 86ste. Okay. 86ste, als bakker ook. Nou, die, die overdag uh, maakte die broodjes en uh, oh, ja. die, die allerlei dingen, maar die oh, ja, die, ja die, die wou gewoon. Ja, ik, ik vond dat het ja, toch ook denk ik, ik zal ook niet met mijn 65 ste ophouden. Ik zal ook uh, doorgaan met, met dingen doen. Ja, ja. Maar jij werd dus gepost of je of je die man zou willen opvolgen eventueel. Dat, dat, dat zag uh, de eigenaar zitten, en, maar dan was er een, een jongen hoe heet dat nou, Nee, goed iemand die de hele boel managed. en die had, had zoiets van ja, dit krijg ik in mijn schoot geworpen en ik wilde eigenlijk liever jonge jongens, want die kan ik kneden en vormen zoals ik wil. Ja. Om in het brood te blijven en dan was er nog een winkelmanager waar ik dan ook moest werken en ja. Dan was er nog een winkeldame waar ik mij af moest sluiten uh, en op een gegeven moment had ik van, nou, dit, dit zijn me te veel bazen, ik, uh... ja, dat, toen was er een conflictje en toen had ik zo van, uh, jongens, bij jou. Ben je zelf opgestapt? Ja. Zo, dat is wel een, een, een belangrijke keuze, want hoe oud was je toen? 2007, toen was ik 57. 57, Terwijl je weet dat inderdaad die arbeidsmarkt, natuurlijk voor 55-plussers, uh, uh, uh, uh, niet, niet al te florisant is. Nou, je bent uh, opgestapt, je hebt de eer aan jezelf gehouden en uh, sindsdien ben je ZZPR. Um, ja, toen, nou dat, dat doet DWI in Amsterdam, die, die geven een cursus van een half jaar. Dienstwerken inkomen. Ja, dienstwerken inkomen. Uh, dat ja, alles langskomt, de belastingdienst. Uh, de Kamerverkoophandel. en van hoe je uh, ja, hoe je ZZP'er kan worden. En, en waar kan ik, heb... ik jou nu voor inhuren. als ik dat zou willen, Jasper? Ja, ja, ik, ik. weet niet of ik de goede naam heb. Maar ik, of ik die moet veranderen. want so, soms is het verwarrend voor mensen. maar ik, ik noem mezelf de Groene Klusser. Ja. En sommigen denken dan aan een tuinbedrijf, maar. Ik bedoel, groen klussen. Dus, dus alles wat in huis moet verbouwd worden. Maar dan met zo, ja, zoveel mogelijk milieuvriendelijke materialen. Eigenlijk een duurzame klus, zeg. Ja. En, en lopen de zaken goed, Jasper, tenslotte? Um, ja. Ja. In, nou, in het begin, dat, dat ik merkte: van... er zijn ook hele vervelende klanten. Ja, <laughs> en, ja, ja, ja, ja. En dat viel me tegen, gewoon. Ja. ja. Ja. Die, die dingen gewoon, afspraken die je dan maakt. En, en ja, daar was ik nonchalant in. Dus dat viel me even tegen. En toen heb ik nog weer een zijpad gedaan. Dat uh, Davy dienstwerk en inkomen, zei van. Er is ook. toen ik dacht: ik moet ergens een basis hebben waar ik, waar ik gewoon een boterham mee verdien. Ja. En dan kan ik daarna mijn eigen ding doen. Want eigenlijk wil ik meubel maken. Ja, ja dat zei al. Ja. tweede taal. En dat, dat hebben ze helemaal gefinancierd. Maar dat was zo'n opleiding met kernopdrachten bij de hogeschool en voetnoten. En en, ja, dat, dat... ja Jammer genoeg trok ik dat ook niet meer. Dus. Nee. Nee, vandaar nu de groene klussen die uiteindelijk graag me meubelmaker wil worden. Uh, ik vind het een dapper verhaal hoor. Ontslag nemen op het moment dat je dacht: van, bij dit bedrijf voel ik me niet meer thuis, hier zijn te veel banen. En nu als ZZPer actief, uh, ja, te veel bazen, in je hebt gelijk. <laughs> en nu als ZZPer uh, actief. Jasper Snijder, dankjewel voor je verhaal. Ja. En een goede okay. dag nog. Dag. Ja, het is allemaal de schuld van de crisis. Uh, en uh, we kunnen dus wel wat zelfvertrouwen gebruiken als Nederlands volk. Dat vond ook Jeroen van Merwijk een uh, paar jaar geleden. Hij schreef dit lied, het lied Herstel, zelfvertrouwen, Nederlands volk. Wij zijn best goed. We zijn best goed. We moeten echt niet denken... Dat elk ander volk altijd alles beter doet We zijn vaak minstens even Of ja, minstens even is misschien wat overdreven Maar net zo ja, bijna net zo goed Ik zie nooit de toekomst met vertrouwen tegemoet We zijn best goed, we zijn best goed We zijn best goed Het Nederlandse volk mag er zijn We hebben dan misschien geen stierenvechters En geen gooien en geen witte wijn, geen rosé, geen gehuurd wijn, Geen droge rijstwijn, geen zoete rijstwijn, sowieso wat weinig wijn. Maar toch mogen we als zeker zijn, we zijn best goed hoor, we zijn best goed. Ja, we zijn best goed. Veel buitenlanders kijken op ons neer, ze vinden elke doorsnee-Nederlandse man een ongelikte bier, maar dat klopt ook wel. Bijvoorbeeld op terrasjes bij het Gardameer. Maar dan zeg ik, ja, hey, uh, zo kan die wel weer. We zijn ook goed in dingen hoor, vergis je niet. We zijn best goed. Kijk, je kunt lachen om Balken en de Ermaduro-daal. En ik moest zelf ook lachen toen ik voor de eerste keer in Veggelkwal. En de Nederlandse televisie, er is natuurlijk allemaal gezwaal. Maar dan zeg ik, ja, hey, uh, scher eens een keer niet alles over kan. kant. We zijn ook goed in dingen, hoor. Vergis ze niet. We zijn best goed. We zijn best goed. We zijn best goed. Laatst nog. Met iets. Jeroen <lacht> van Berwijk. Lied herstel zelfvertrouwen, Nederlands volk. Nou, Wie weet heeft het geholpen. Een liedje uit zijn voorstelling. Ik ben blij dat ik mezelf niet ben. Mark, goeienacht. Goeienacht. Mark, heb jij ervaring met hoe het voelt om ontslagen te worden? Ja, nou, ik zou je vertellen, voor het weekend. Oh. Uh, ik werkte een paar maanden bij, op, op, op, op, ja, bij Douwe Egberts. Ja. En dan is het onder drie maanden, dan word je ontslagen. En, en waarom werd je na drie maanden al ontslagen? Nou, dan wisselden ze van groepen, omdat het de ploegendienst is daar. Ja, maar dan word je toch niet ontslagen? Ja. Maar op, op, op welke basis werkte je dan bij die fabriek? Maar hoe bedoel je? Nou ja, was je in vaste dienst of uh, was je freelancer? Ah, ik, ben of weet je... Vast, ik, ik ben in vaste dienst, alleen uh, na zoveel tijd dan moet je even weg. Dat is zo bij Douwe Egberts. Oh, sorry, ik mag geen reclame maken. Nee, dat <laughs> mag niet. Maar hoe, hoe werkt dat dan? Dan kom je daar in dienst voor een tijdje... Ja. en dan, ja. dan, dan moet je een paar maanden eruit en dan kan je weer in dienst komen? Ja, na uh, zes maanden kun je weer terugkomen. Oh, wat merkwaardig. En hoe lang heb je dan gewerkt bij Douwe Egberts? Uh, nou ja, ik ben zo drie jaar bezig. Ja? Ja, serieus. En dan, uh, maar je werkt, nu je... Drie jaar, je werkt nu drie jaar bij, bij uh, die koffiefabriek? Ja, ja, ik zit bij de tabak. Je bij de tabak. Oké, oh, oké. Okay, ja. okay. En dan heb je drie jaar gewerkt en nu moet je er een, een, een, een half jaar uit. Ja, een half jaar. Vijf jaar. Een half jaar, vier maanden ongeveer moet je eruit. Oké, okay, en wat ga je nu doen in de komende maanden dan? Nou, het arbeidsbureau is voor mij weer nieuw werk aan het zoeken. Ja, dus uh, nou, het, het komt ook wel goed, want ze regelen dat altijd even netjes. Maar uh, ja. En op, op uh, welke termijn hoop je dan weer aan het werk te zijn? Nou, meestal hebben ze binnen twee weken wel werk voor mij, hoor. Oké, okay, en ga je dan over een tijdje weer terug naar die uh, tabaksfabriek? Ja, ja, klopt. Dat weet je al, dat, daar, daar kun je van verzekerd zijn. Ja, dat is zo Ja, ze, kijk, er zijn ook uh, mensen die werken daar echt vaak, zeg maar, hè? ja. En nou, nou, die onthouden wel van die willen wel werken en die niet. Ja, de mensen die echt willen werken, daar uh, ja, kun je terugkomen. Ja, je bent... daarom, daarom zit ik er ook al drie jaar. Ja, ja, ja. ja. Maar dan met tussenpozen. Ja, ja, ja. Of heb je ja, nu drie dat... jaar achter elkaar daar gewerkt? Ja maar, komt, ja, maar dat komt dan door dit arbeidsbureau. Dan moet je, zoveel maanden, uh, moet je er even tussenuit. Wat anders gaan doen en uiteindelijk ga je dan weer terug? ja. Nou, dan, dan hoop ik dat je in de tussentijd aardig werk hebt en dat je uiteindelijk weer terugkomt bij die firma waar je nu net uh, uh, bent ontslagen, althans voor tijdelijk bent ontslagen. Dankjewel ja, voor nou je verhaal, ja. Mark. Uh, ja, oké. Okay. En dan nacht nog. Dag. Yo, hey. Ook de telefoon Matthijs van Straten, goede nacht. Ik, uh, ik, ja, ik ben nu 30 jaar. Ik ben aan ja. mijn vierde baan intussen. Ik heb telkens zelf ontslag genomen, moet ik wel even bijzeggen. Oh, wat, wat doe je uh, uh, voor de kost, uh, Martijn? Ik werk in de ICT. Ik ben in de ICT-consultant. ICT een beetje aan, aan de zachte kant van de ICT, zal ik maar zeggen. Dus geen okay. techneut of zo. Ik okay. begin heel erg zoeken naar nou, wat vind ik nou leuk. Dus nou, dan ga je wat proberen. Nou, dat is het niet. Zoek je de volgende baan, dus dat ging allemaal prima. Uh, naar de derde baan had ik iets van, ook tot, hè, ik had mijn vader intussen verloren. Dus ik denk, ik ga even een pauze nemen. En dan neem we dus zelf ontslag. En vervolgens ben je dus op jezelf aangewezen... Ook financieel, want je, je krijgt helemaal niks, je hebt nergens recht op. Nee, nee, nee. Dus in die zin is het bijna slimmer om je bewijzen van ziekte melden... en op die manier dat traject in te gaan maar dat, dat voelde voor mij moreel niet goed. Ja. Nou, dan zit je twee maanden thuis. Nou, dat is één maand lekker en een tweede maand is ook nog leuker. Dan ga je veel. Dan wil je aan het werk, maar je bent nog steeds zoekende. Je bent academisch opgeleid en dan ga je op zoek naar een baan... waar je even ja, platweg met je handen kunt werken. Mm -hmm. Nou, probeer het maar eens. En voor wat voor soort banen heb je je aangemeld? Uh, ik heb aangemeld als taxichauffeur, uh, als, als, als ploegmedewerker bij een groenbedrijf, nou, no noem alles op, alle standaard vacatures die je bij de arbeidsbureaus uh, ziet hangen en je loopt daar binnen en je vertelt je verhaal en uh, ja, neem, sorry meneer, u bent overgekwalificeerd. En, en je wilt werken op een gegeven moment, maar je komt gewoon niet in aanmerking. Nee, en je wilt niet terug naar die ICT? Nou, intussen wel. Want Ik had wel zoiets van, ik wil op termijn wel weer terug, maar, maar nu even niet. Ik wil even, ik wil even wat anders gaan doen. Mm -hmm. En uh, nou goed, dan krijg ik de vraag, wat is even? De rechte vraag. Nou ja, misschien een paar maanden, een jaar. Dat kon je, kun je van tevoren ook niet zeggen. Maar er zijn echt duizenden banen die voor het oprapen liggen... maar waar je op dat moment dus gewoon niet voor een aanmerking komt. En dat voelt heel krom, want je wilt graag werken. Je wilt je inkomen verdienen. Ja. Je moet ook wel. Je wilt werk doen wat dan even, ja, heel lullig gezegd beneden je niveau is... waar ik het zelf absoluut niet zo zie. En je, je, je komt gewoon nergens binnen. Nee, ah. valt je dat tegen? Had je, had je daar uh, uh, niet op gerekend dat dat zo zou werken? Ehm... Um, ja, dat vind ik heel lastig. Het was, het was midden in de crisis, dus het is twee jaar, precies twee jaar geleden. Ja. Dus de enerzijds denk je inderdaad, van, nou, ik snap wel op bedrijven dat ze daar een risico mee nemen. Dat, dat zie je absoluut, want inderdaad, op een gegeven moment wil je toch weer iets op, op niveau gaan doen, zal ik hem even heel plat zeggen. Ja, daar houdt zo'n bedrijf dan toch al rekening mee, hè? Ja, dat, dat, dat snap ik ook, dat heb ik ook aangegeven. anderzijds denk ik van, ja, er ligt nu een vacature er liggen heel veel vacatures dus daar zitten bedrijven mee in de knel. Ja. Uh, je hebt daar in ieder geval op korte termijn een oplossing. En wie weet wat voor oplossingen op de langere termijn voor kan komen. Misschien kun je wel binnen dat bedrijf doorgroeien, wie weet. En ook al lukt dat niet, je hebt nu wel iemand die nu aan het werk wil. Dan heb je vast binnen. Ja, maar Martijn, hoe, hoe heb je nou in de afgelopen tijd dan in je onderhoud voorzien... Huh? Ah, ik, heb, ik heb uiteindelijk heb ik, heb ik een dikke vijf maanden thuis. Nou, ik had een aardig spaarpotje opgebouwd. Ja. Dus dan kun je opteren, nou, op een gegeven moment ga je bij de bank een krediet krijgen. Nou, dat, dat kon dan nog, of dat had ik nog lopen van mijn vorige baan. Ook een beetje het voorzorg genomen. Ja. Maar uiteindelijk te, teer je vijf maanden teer je op je eigen vermogen, ja. ja. Waardoor je inderdaad uiteindelijk best zit met, met een restschuld van een enkele duizend euro's. Heb je er nu spijt van dat je zelf ontslag hebt genomen bij, bij die laatste ICT-werkgever? Aan de ene kant niet, want ik, ik had echt behoefte aan, aan rust. Oké, okay, even rust aan mijn hoofd. Ik had echt even een pauze nodig. Ik ben namens studie meteen gaan werken en nu ja. gaan backpacken of zo. Nee. Dus aan de ene kant heb je van ja, het is mijn keuze om nu even een pauze te nemen. Dus daar moet ik ook zelfs de verantwoordelijkheid voor dragen. Mm -hmm. Anderzijds, uh, ja, als je inderdaad. Uh, je snijdt nu wel jezelf in je vingers, want je kunt nergens op terugvallen. Dus ik, ik heb nu inderdaad een beperkte schuld en dat is allemaal prima te doen. Ik bedoel, daar maak ik me ook niet druk over. Ik heb weer een ja. goede baan, et cetera. Maar het voelt heel kom dat je aan de ene kant je eigen verantwoordelijkheid neemt en volgens nergens op kunt terugvallen, terwijl de makkelijkste weg is omdat je meldt je, je ziek met hoofdpijn of onverklaarbare klacht. Nou, je kunt het maanden rekken bewijzen van. Ja, maar ik vond het wel mooi dat je zei van ja, dat wil ik niet. Dat vind ik moreel niet verantwoord. Ja, dat, vind, dat, vind, dat in die zin sta ik er ook nog steeds achter anderzijds ja, met, met, met morele waardekop ik geen brood bij de partner. Nee, park. nee, dat is waar, dat is waar. En je, je bent nu weer aan het zoeken naar een baan in die ICT-sector nee, ik? Nee, ik ben nu weer ruim een jaar ben ik weer aan het werken in de ICT-sector. Oh, je bent weer aan het werken? Ja, ja ik ben okay. aan het werken. Ik heb een hele leuke baan, dus dat gaat allemaal crescendo. Uh, maar dat vond ik ook wel treffend aan het verhaal. Uh, ik, ik zit ook zeilings in de politiek, dus dan kreeg ik krijg ook met die vraagstukken te maken. Ja. En ik vond het verhaal van die vrouw uh, die, die al meer dan twintig jaar zonder werk had, uh, ze was muziekdocent, geloof Ja, ik. mevrouw Groenewegen, ja. Ja, dan denk ik aan de ene zijde, denk ik inderdaad van. Nou, ik, ik snap haar, want ze wil graag in de muziek en, en, en je, je wilt daar je kans in wagen. Anderzijds denk ik van. Als je toch al, al bij wijze van na nou, een jaar daar niks in kunt vinden. ...dan ga je een andere kant op, want... ...en dat is een heel primair reactie... ...dat ook de krant van Wakker Nederland daar roept... Er is weer genoeg, ze zijn zeker te lui om te werken. Ja, maar jij, jij hebt de ervaring dat jij van alles wilde... ...en dat ze dan zeiden, ja, maar meneer, u bent overgekwalificeerd. Ja, maar, de, en, maar dat is ook het hellende vlak... ...waar je die discussies op gaat bevinden. Uh, voor mij, ja, ik was nog jong, ik was, ik was nog 8, 29... Uh, ...ik had wel vragen van, ik, ik kom daar wel weer aan de bak... ...dat, dat was ook een reële verwachting. Ja. Uh, maar als je net al, al richting de 2, 3, 4 jaar gaat... Ja, dan moet je op een gegeven moment ook afvragen, want jongens, is het niet verstandig om me te gaan omscholen? En dat is wellicht niet de eerste keus, dat snap ik ook heel goed. Maar anderzijds, je ziet nu in elke stad, en we zien het hier ook, een granietenbestand. Waar woon je? Ik woon in Helmond. Mm -hmm. Een granietenbestand van, van drie, vier, vijfhonderd werklozen. waarvoor een gedeelte gewoon echt niet wil. Ja, nou, daar kun je duizend een oplossing voor bedenken, maar dat, waarschijnlijk moet je dat gewoon ook, ook als samenleving accepteren, hoe moeilijk dat ook is. Ja. Maar anderzijds, juist bij, bij mensen die al die dreigen langer werkloos te worden... zul je op een gegeven moment, denk ik toch, moeten aangeven... ja, je, je zult, uh, dan moet, is moet een heel vervelend woord... maar ga, ga iets anders zoeken, ga omscholen. En inderdaad, wat die vorige meneer, geloof ik, zei, of inderdaad... blijf positief denken. Ja, dat is wel heel belangrijk. Dat is ja, heel ja, belangrijk, ja. Ja. ja. Jij hebt dat gelukkig niet hoeven doen, je hebt je niet hoeven omscholen... maar stel dat je in die ICT niet aan de bak was gekomen... dan had je dat alsnog overwogen, begrijp ik. Ja, maar dat is altijd een stille overweging geweest. Omdat, ja, ik, ik, ik heb een goed sal hersenen meegekregen van huis uit. Nou, dat is mijn zegen. Altijd ja. vind ik het ook heerlijk met mijn handen te werken... En een combinatie daarvan heb je nog niet kunnen vinden. Nee, nee. En dat is nog wel een stille droom, want ik hou van toen ik hou van klussen. Maar ja, zie maar eens een baan te vinden waar je en met je handen en met je hersenen kunt werken. Die liggen niet voor het opraben. Nee, en vandaar dan nu maar weer die ICT, of nu maar weer, dat klinkt zo negatief, maar nu dan toch weer in die ICT-branche. slotte nog een gewetensvraag. Martijn, als er ooit weer uh, uh, moverende redenen zijn, zou je dan weer ontslag uh, nemen zelf? Daar ben ik heel goed over nadenken wat ik daarin zou doen. Want ik vind dat, ik vind dat, ik vind dat, dat is echt een, een more, kijk, moreel gezien zou ik zeggen, ik neem ontslag. Ja. Uh, want dat, dat zie ik nog steeds zo. Maar als je kijkt naar de, naar de praktische gevolgen daarvan, dat, dan is moreel is één. Uh, maar praktisch wel degelijk een heel belangrijke tweede. Ja, en dat heb je geleerd op basis van je eerdere ervaringen. Ja. Ja. Waarvan ik anderzijds ook zoiets van, ja je, je kunt hier een werkgever niet voor laten draaien. Maar ja, aan het einde was het gewoon een gezond eigenbelang. Dat vind ik een heel vervelende opmerking om te moeten maken. Maar daar komt het wel op neer. Matthijs van Straat, dankjewel voor je telefoontje. Dag, dag. En goeien nog. Goeien dag. dag. Ik vind het wel mooi. veel optimistische verhalen. Ook mensen die het moeilijk hebben gehad natuurlijk. Maar ook mensen die zeggen. Ja, ik ga niet bij de bakken neerzetten. Ik ga door. En uh, dit liedje, dat past daar wel goed bij. Het heet pessimist. Over pessimisten die zich kunnen troosten met het feit dat het onderzoek blijkt dat zij korter leven. Maar ja, dat betekent tegelijkertijd ook dat ze langer dood zijn. Dit is een groep uit Oostenrijk, Global Kreiner, een, uh, een groep die, die zoekt naar een muzikaal evenwicht tussen pop- en volksmuziek. En uh, die dat uh, uh, dan laardeert met enorm geestige cabareteske teksten. Zoals dit liedje, Pessimist, van Global Kreiner. 7 dagen regenwetter Sieben jaren Hungersnot. Donner, Hagel, Blitz, Gewitter, lebenslanges Sexverbot. Und täglich wird das Leben kürzer, und du hast nur einen Thron. Hesimisten leven kürzer, sind dafür aber, sind dafür aber. Tu nagelst den ganzen Tag Und deine Flüche kommen Schlag auf Schlag Deine Ansichten sind sonderbaar doch bei Schimpfwörtern hast du ein Riesenrepertoire. Du sagst nein, nein, so wird es nichts. Nein, dafür kann ich nichts. Ich hätte's euch ja schon vorher gesagt, aber mich hat ja wie immer kein Mensch gefragt, um dein Levenslange Sexverbot und täglich wird das Leben kürzer und du hast nur einen Tod, es is het leben kürzer, sind dafür aber länger tot. Sieben Jahre Hungersnot, Donnerhagelblitz, Gewitter, lebenslanges Sex, und täglich wird das Leben kürzer und du hast nur einen Tod, deswegen ist Leben kürzer, sind dafür aber Van hun album Live in Luxembourg. Ach, pessimist. Een mailtje van Corinne van Corine Sloot. Corine schrijft... Het UvV moet duizenden mensen ontslaan en helaas ben ik daar een van. Sinds vier weken zit ik thuis en ik ben het nu al helemaal zat. Gelukkig heb ik een juridische achtergrond en hoop ik snel werk te vinden... maar mijn oud-collega's bij het UvV-werkbedrijf... zullen voorlopig in grote onzekerheid verkeren. Ik snap dat er bezuinigd moet worden... maar de dienstverlening voor mensen die hun baas in kwijtgeraakt... wordt naar een minimum teruggebracht... Werk vinden, dat moeten de werklozen vooral maar zelf doen. Er is geen begeleiding en ondersteuning meer mogelijk. En dat is toch vaak echt nodig, schrijft Corine Slot. Corine, dankjewel voor je uh, mailtje. En uh, aansluitend hierop, uh, ons advies. En al die mensen die worstelen met werken willen, uh, werk zoeken... en ja, misschien geen werk hebben op dit moment. Wendy the fears never give up. And You know it will be tough Get yourself together Prepare for the run Each step can take you higher Reaching out for the sun Flying over rainbows To the heavens above Above Never give up Gotta keep moving Met Never Give Up van de Vlaamse zangeres Wendy Fiers werd het bijna twee uur. Goed te weten dat u bij ons was vannacht. En met u nog morgen weer, dan hoort u Lex Bomeijer... in gesprek met Andreas Kinging, hoogleraar rechtsfilosofie in Leiden. Hij schreef de inleiding van de vertaling van Over de Democratie in Amerika... van de 19e eeuwse filosoof Alexis de Tocqueville... die bekend staat als theoreticus van de democratie. En ik spreek nog even het antwoordapparaat in voor Lex. Dit is de voicemail van Casa Luna... Hoi Lex, met Helco. Je gaat het met jouw gast hebben over de democratie. De democratie in Amerika meer bepaald. De democratie die alom aanwezig lijkt. Want we mogen voor van alles en nog wat onze stem uitbrengen. Alleen niet meer alleen, niet meer alleen als het gaat om de politiek. En ik ben wel benieuwd of jouw gast die ontwikkeling toejuicht. Of vindt hij dat de democratie ook wel eens doorschiet? En zo ja, op welk gebied dan? Dat zou ik nou wel eens willen weten. Ik wens jullie een goed gesprek samen. Straks na twee uur klinkt de nacht anders hier op Radio 1. Dankzij Roel Koeners en wat ons betreft heel graag tot morgen. Goedenacht nog.